De firma, geschreven en geregisseerd door Guy Lanen. U hoort Alex Willeke, Jackie Morel, Machtel Dramout, Emmie Leemans, Oswald Verzijpen, en Hugo Prinsen. De techniek werd verzorgd door Bart Wijs en Johan de Hanschutter, De geluidsregie door Valère Michielsen. Excuseer me. Ik oef. U oefent ...de hoofdknik hier voor de spiegel. De hoofdknik om de stoet in beweging te zetten. De lijkstoet? Ja. Dat lijkt misschien een detail. <laughs> ik hou van het werkwoord lijken. <laughs> maar het is het hoofdknikken dat het hem doet. Ja, ja, ik geloof u graag. Ik heb collega's gekend die onverschillig knikten... ...net alsof ze een bietenvaar commandeerden. Het publiek neemt zoiets niet... Ze willen een ernstige knik. Een knik waarin zowel waardigheid, droefheid en gestrengheid verborgen liggen. Kijk nu maar. U ontroert me, zoals u knikt, zo zuiver en afgemeten. Ik zie de stoet met het stoffelijk overschot voorbij trekken. Dat is dan ook weer wat anders. Het schrijden. Het vooruitgaan, zoals gewone stervelingen dat noemen. Ook het schrijden is vakmanschap. Ja, ja, ja. Sommige collega's schrijden er maar op los en laten daardoor merken dat er om elf en twaalf uur nog oh. moet worden geschreden. Helemaal fout. Schrijden aan het hoofd van de stoet moet zo gebeuren dat de mensen denken: Zo zal hij nooit meer schrijden. Dit is het definitieve schrijden. En de blikken dan? Mm -hmm. Het ogenwerk? Zegt u goed, de blikken. Ah ja. Heeft u al eens opgemerkt hoe sommige collega's kijken? Net alsof ze het lijkt taxeren. Maar neem nu mijn blik. Mijn blik is tegelijkertijd introvert. En uitpuilen en naar buiten om een vlotte organisatie te verzekeren. Dat lijkt me, excuseer het plagiaat, maar dat lijkt me vermoeiend. Mm, Dubbelzicht en schele hoofdpijn, dat zijn de ongemakken voor de beginner. Maar eens wat langer in het vak wendt zoiets. Ik had me u veel droeviger voorgesteld. Sigaar? Aardig dat sigarenkistje in de vorm van een doodskistje. Aardig. Ons beroep is geëvolueerd. Onze firma is een firma. Bekijk deze aansteker. U bedoelt dit skeletje? Maar toch een aansteker met opschrift: uw verdriet is ons verdriet. En dan de firma-naam. Mm -hmm. <coughs> Eerder een. Uh... Een vreemde geur, die sigaar. Formal om in de sfeer te blijven. Net zoals Asbak. U bedoelt deze omgekeerde schedel. Inderdaad. Het tipte maar eens even uw assen. De, de, de ogen lichten op en de assen... ...hebben de vorm van witte wormpjes. Ja. Een Koreaans patent. Maar doet het. Uw klanten vinden zoiets niet te griezelig. De dood is de dood. We handelen in de meest gemeenschappelijke ervaring. Ons artikel spreekt iedereen aan. Uh, juist. Ja. We zijn begonnen als inpakken en wegwezen. Maar nu scheppen wij een atmosfeer. Doen we beroep op de menselijke fantasie. Oh, oh pardon. Uw assen. Ik dacht een werkelijk warmje te zien. Die Koreanen zijn goed. Zullen we even de toonzaal bezoeken? Volg u. Ja. Erg sfeervol. Dat paarse licht en die... U voelt het aan de lijve. De zin om u uit te strekken. maar Doet u gerust, meneer. Geneer u niet. Uh... Hierin? Dat is een fluwele binnenkist, meneer. Maar stapt u in? Ja. Als ik het deksel neerlaat, zal er een diffuus licht beginnen te schijnen. Dat geeft een veilig, geborgen gevoel. Uh, links is er een klein spiegeltje. Het bevordert de huiselijkheid in hoge mate. En? Heerlijk! Uh, werkelijk relaxerend! Komt u maar. We hebben nog heel wat te bekijken. Ja. Dank u. Hier staan dus verschillende demonstratiemodellen kisten. Kijk deze hier. Uitgerust met volledig voedselpakket... luchtvoorraad en stereo compact disc. Is dat niet een, uh, een tikkeltje overbodig? Nee, nee, nee, nee de heer. Drie maanden geleden hebben we een dame opgehaald... die al een maandje geborgen was, zullen we maar zeggen... Ze heeft het aardig gehaald, dankzij dit model. Ze is nu een ervaren demonstratrice in die afdeling. Er zijn ook modellen met uh, cassettes of... met een boekje of zes. Het beste uit onze wereldliteratuur. Dit is eerder een discotheek, de flikkerlichten, de, de kleuren... Het is onze afdeling nieuwigheidjes, exclusieve modellen. Die... die reusachtige kist met uh, twee deksels die in het midden samenkomen. Dat is het Romeo-Julia model TS. Ah. TS staat dan voor te samen. Oh ja. Een creatie voor mensen die toevallig of niet toevallig gedwongen of ongedwongen samen het tijdelijke met het eeuwige hebben verwisseld. Romantisch model. Hmm. Erg gegeerd. Niet alleen voor begrafenis, maar ook als woning. Vooral dan in Nederland. Dag ze, ik ben het uh, grootvader. Weet u nog dat ik in 1418 op een morgen erop uit. <coughs> Omdat ik op een morgen erop. Wat is dit? Model SS of ST? Dit is ons sprekend model. Mono. SM, sprekend mono, of SS, stereo, sprekend stereo. In het bovendeksel is een complete bandrecorder ingebouwd die met luisterapparatuur verbonden is. De luisterapparatuur wordt door de constructeur bovengronds aangebracht. Bij voorkeur, achter de foto van de pas heen gegaan. Als er iemand bij het graf praat met... De aflijvige begint de recorder door een lichte trilling omgezet tot elektriciteit te draaien. Men beluistert dan opnieuw de wijze raad, oorlogsverhalen, sprookjes of drinkliederen... ...of kerkzangen van de dierbare afgestorvenen. Levendig contact, vindt u niet? U is ontroer. Ook daarin zijn we getraind, meneer. U zult niet kunnen onderscheiden of dit mijn goed getrainde... Of mijn werkelijke ontroering is. Komt u mee naar de urnen. Ook deze afdeling lijkt. Pardon, lijkt is ze uh, erg geëvolueerd. Inderdaad. Urnen met een kijkglaasje. Met een spreuk van het Humanistisch Verbond... of de bond zonder naam. En zelfs urnen die... Luistert u maar. Vergeet me niet, lieve kinderen en kleinkinderen. Die je toespreken met de stem van de afwezigen... als u ze optilt. Maar we hebben ook speelse dingen, deze hier... Een, uh, een ramelaar? Nee, nee, nee, nee, nee, waarde man. Een heuse urne. Kijk, opschriften, tweetalig, in gotische letters. Grootvader, grand en grootmoeder, grand -mère. Als de kinderen daarmee spelen, dan overwinnen ze hun angst voor de dood. Tegelijkertijd voelen ze zich verbonden met de voorouders daarbij kunt u grootvader boos laten rammen als Je u een beste dagje hebben, of u kunt ze weemoedig laten ruisen, deze ramelaar Urnes. Post, vitale pedagogie. Ja, ja, ja, u, uh, u zegt het maar. Oh, voelt u zich niet goed? Hart, lever, nieren? Hoe oud bent u? Weer, eigenlijk? Uh, het gaat alweer. Uh, maakt u zich geen zorgen. Hmm. Komt u mee in de frisse lucht? Ja, graag. Stapt u even in deze lijkwagen? Lekker, hè? Uh, denkt u? Ook hier hebben we een breed assortiment. Van de gewone rol in, klap dicht, licht aan, tot en met de muzikaal begeleide inrol. Kleurenspel, zelfs vleugje applaus voor degene die dat testamentair verkozen. Ik uh, denk dat het mijn tijd is. Oh, oh meent u dat werkelijk? U wil daar... Nee, nee, ik, ik bedoel om afscheid te nemen. Tot ziens, zullen we maar zeggen. Uh, ja, of een uh, uh, uh, nee, of een. Uh, uh, weet u niet een goed restaurant hier in de buurt? Een restaurant? Ja, iets waar men uitvoerig eten kan. Uh, het allerbeste is niet goed genoeg. Levensdrift, hè? Ja. Oh, die bederft de mart. Le petit pas, die kan ik u aanraden. Tweede straat links en dan de eerste rechts... Dan zult u aan uw linkerkant een klein verbouwtje zien dat op een eerste gezicht dat u daaruit ziet als een. De...